Wij beginnen de zoggerles 281 op de pagina Resh-Kaf-Get 228. De tekst van de zogger zelf, de regel 1, Ot Resh-Mem-Dinne. Melach Asur Barahatim. Er staat zo'n vers dat hij de zoger in oogenschouw neemt. Melach Asur Barahatim, de koning die gebonden is aan waterbeken. In waterbeken. Vreemd klinkt in de oorlog. Kashir het is binon bati, zo dit vers en zei. Kasher-Ihu, die uh, verbindt, we achit en verenigt, bij non-bate, in die batim, in die uh, behuizingen, in die compartimenten van Tvillen. Leek maak wahaus is om, uh, zich te verenigen, worden in die heilige naam, naar begoren, twee na de punt. Waal daar, man die taken bahu, ihu, hawe, betselle melokim, en daarom, degene die ingericht, ingesteld, letterlijk, gecorrigeerd, is daarmee, oftewel iemand die die twijlen aanhebt, Hoe die het die is bevindt zich in het beeld Gods, in het beeld van Elohim. Drie. Na de punt. Ma elokim ilog, het jachta bij Shma Kadisha, af hoe it jachet bij Shma Kadisha, fir Kedaka yo. Net zoals eh, elokim in hem wordt de Heilige Naam verenigd, of hoe ook ok, hey ook ok die mens die die het aan hebt, die verenigt zich in zich de Heilige Naam naar behoren. De regel vier naar de punt. Zacharone Barautam. En dan de zogger neemt een ander vers in oogenschouw. Een vers uit de Torah, Breshit. En mannelijk, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hashem schiep de mens als mannelijk en vrouwelijk. En dat vergeten we natuurlijk eh, regelmatig voor de durend vergeten we dat, dat elke mens is het mannelijk, mannelijk en vrouwelijk tegelijkertijd. Maar dat wij splitsen dat wij denken nou dat is een mannelijke en dat is een vrouwke allemaal in verschillende lichamen en maar in ik ben man, maar nou, zij is vrouw, ja, terwijl in elke mens zitten man en vrouw Zacharo, die, maar ze gaan en vrouwelijk schip bij hen vier na dit tweede punt het viel in de resha het in de jaad, we koele gaat dus, de zogern neemt dat, in oogenschouw dat vers Manlijk en vrouwelijk schiep hij hen. En er is ook een antwoord. Ze geeft een, een conclusie, een soort stelling. Wat is dan manlijk en vrouwelijk schiep hij hen? Wat is dat? Wat staat het er in de Torah? Is het, staat het over de geslachts, uh, over de geslachten, over de manlijk geslacht, en de vrouwelijk geslacht? Nee, hij zegt, het viel in de Resha. De twiling van het hoofd, dat is mannelijk. Het het villa de van de hand, dat is het vrouwelijk. Wekula gaat en alles is één. Zie je dat? In één lichaam een mens, kijk nou, in één lichaam, op één lichaam een mens legt twiling, ja of niet? Hij legt niet twiling, een man bijvoorbeeld, laten we zeggen een Joodse man. Je moet een vielen leggen. Hij doet niet zo dat hij legt dan bijvoorbeeld het vielen van het hoofd op zijn hoofd en dan zijn vrouw die doet dan het vielen van de hand op zijn vrouw. Nee, op één lichaam legt hij dat die beide zijn vielen chiroosh is, zijn mannelijke gedeelte. Het is wat hij ontvangt, dat oormakief, als voor zijn mannelijke gedeelte en, oftewel, zijn zeer en dien. En ontvang sharia je naar zijn en ook waar voor zijn. En ook waar. Dat is een bijzonder, bijzonder aspect dat vervlucht eh, voortdurend, voortvlucht, vlucht van onze aandacht en wij letten niet op dat er die twee zijn. En daarom verkeren wij in in onevenwicht, al elke vorm van onevenwicht, elke vorm van geestelijke storing, ook goed opletten wat ik probeer te zeggen, is eigenlijk in de diepte, in de alle diepte, het gevolg van het zien zichzelf schuif. Z zien, het zien zichzelf schuif. Het zij mannelijk en niets van vrouwelijk of te veel vrouwelijk, en niets van de mannelijk. Dus dat scheef. Of de scheve verhoudingen tussen die twee binnen de mens. Wat dat betreft is het een cruciale punt moet zijn. In de opvoeding ook van de mens. Ook hier. Op, een, uh, op, op, de, op de gewoon in de lagere wereld. Het gevolg van deze structuur in het geest, dat dus een man, een vrouw, dat je moet wel ook hier yeah. zijn um, zich manifesteren naar behoren. En Dat zullen we uh, mij bij nieuw interesse, iets wat bij mij wat zeker een beeld daarvan uit onze wereld, wat misschien handig is om dat even te behandelen, maar dan doen we dat misschien wat later. Um, in, de, in, de, in dezelfde les, omdat het aangewaaid is, als het ware, dus eigenlijk is, door dat, dat wat hij nieuw ons nieuw zegt. Um, Hasulam <coughs> De Rechter Colomb de Richel Tin. De referentie van de Ot Resch Mem gimmel, 243. Melach Asur Baragatim Dublete de koning die gebonden is in de Rahatim, Rahatim zijn waterbeeten. Hainu, Jehukashur, elf, vachus, baotama abatim shel, atfilin. Kedeit, valle, vleit, ahede, hashem, akadosh, kara Vertaling, de vertaling van onze. Hij voegt Ik een woordje toe. Dat wil zeggen, zulke dat hij is gebonden elf, welkoos en aangehecht is, behoort aan die batim, aan die behuizingen. Letterlijk van dit vielen. voegt hij toe. Kinderen leiden het behoort door schema cadeaus om. Euh, zich de Vereinigen De regel 12, 1 worden Van het woord egade. Aan die. Heelige naam naar behoren. Punt. 12 naar de punt. Waar kent 13, 13, misje? Hoe? Mita. Tak, Mita en die hebben de zon met meer hoe met Wie is daarmee ingericht? Oftewel, die aan heeft dit filen. hoe die bevindt zich in het beeld Gods, oftewel in ditzelfde beeld. De mogen van Lokim. 14. Maar Lokim met Jachet Bohashemakados af en vijftien met je bo Hashem Akadosh Karaoui. Maar Elohim, net zoals Elohim, is verbonden, in hem is verenigd de Heilige naam. Ja, we weten dat altijd in Elohim, als de naam Elohim is natuurlijk, daar is zitten, binnen zit nog de Hawaii. Of ook die mens, die dus vieren heeft, want vieren zijn eh, ook de heilige naam, ja of niet? De heilige dan zitten vier, vier, eh, vier fragmenten die jutke wafke zijn. Ook die mens dan verbindt zich, ver verenigt in zichzelf de heilige naam. karaui, naar behoren, vijftien, naar de punt. Zacharonek Iwabaroutam, het mannelijk en vrouwelijk, heeft die hen geschapen. 16. Aino, Tvirin Sulerooshu, Tvirin Sulila, dat wil zeggen, Tvirin van het hoofd en Tvila van het, van de hand. 17. Waakolle gaat en alles is één. Ja, je noemt het zeer, hoe noemt hij zo gezegd, ze Tvirin, meervoud van het hoofd, doelend op die waarschijnlijk, waarom is het meervoud, oh, hij doet waarschijnlijk op die vier compartimenten waarin die vier, met vier eh, fragmenten naar het verhaal. En dan ziet hij dan die als vier bestanden, die vier, daarom, daarom denk ik, of uh, gewoon niet denk ik, maar komt bij mij zo op, dan noem je dat, dan uh, zet hij dat filin in het meervoud. En tfila noem je noemt je dan soms worden tfilen shariaat, maar hier zegt hij fila shariaat, dus in het enkelvoud één, één compartiment alleen maar de, op, de, op de hand wordt gelegd tfilen. Eigenlijk, hij noemt het tfila als in het enkelvoud, omdat daar zit, zitten alle vier in één compartiment, in één behuizing kijken goed naar ook naar die enkelvoud, meervoud, alles is relevant. Waar koning gaat en alles is één. Ja, mannelijk en vrouwelijk, die vormen die eenheid. Dat is het onderwerp waar we, waar, steeds moeten we opletten. Die twee kanten van de mens, dat maakt de mens. Net zoals die twee krachten ze Chassidim en Korot. Wij zo zijn ook twee krachten mannelijk en vrouwelijk in een mens en als de ene domineert dan de andere leed en dan uh, uiteindelijk de mens zelf de mens die uh, zichzelf eigenlijk bedrukt, onderdrukt ondermijnt kasteit door het feit dat die niet zijn niet de waarheid, niet de zijn de ware, ware, tuchstend, wel niet zien, zoals naar het beeld God zoals hij geschap was. Achten, melachasur barahatim perusho, scha'zieren pin, ashoor nechent in noemayochade bebatim ha'elbe. Melachasur Bargatim, de koning die gebonden is aan waterdeken, waterbeken. Purusha, dat betekent dat de Zerenpien, goed kijken, zie je dat wat je zegt over de koning, Zerenpien, die gebonden is en verenigd is in deze batim, in deze behuizingen van Tviden, Nechent in pirush. Ki havatim, twintig Shevahem monachim ha-parashiot rahatim Ki ainen rahatim Hem Shekatot hamaim maim Shehatzon mihem. Twint, twintach, Vechen ha-mochint Mijmei achokma, mijmei chesadim, drie en twintach, bakilim shalahem, shohem abatim. 24. en twintach. ik mechonim abatim bashem brahatim. Shazes wazes sheketub kashir 25. en twintach ihu veachit benon, bati. Lit ach, de bagu zeis in twintag schmaka díša, ketak jaud. U kašur va achuz, zeis in twintag ja het bašem akadoš kara uipet. Neekent je nadu pelt. Piroš, de aitlech. En uchut kijkavadiet nevons nou wat een beeld. Kihabatim <gibberish> van de behuizingen, de compartimenten van de twilin. Twintig. Shabahem, monachim, parashayot, dat in hen gelegd worden, gelegd zijn, de fragmenten, die, fragmenten uit de twilin, uit de Torah, sorry. Die, die welke fragmenten, heten dat, die fragmenten uit de Torah, heten dan... Uh, Waterbeken. Kijk nou, geweldig wat het noemt die dat. Waterbeken, waarom is dat zo? Kieragatiem, want ragatiem, waterbeken. Hem, shekatotamayim, die zijn uh, water, zeg je dat wat men geeft aan de dieren te drinken, water, um, um, drink bakken als het ware, reservoir drink, reservoirs. dat uh, waaruit de, het vee drinkt. 22. Dus dat weken naar morgen. En nu kijk, zie dat? En zo so zijn ook de morgen. Welke morgen? De wateren van de zijn. En wateren van de Chassadim zijn 23 Kishorim zijn verbonden, gebonden om en bedekt. Bakilim zal in hun kilim. Welke kilim zijn Batim? Welke kilim zijn die eh, die Behaarzingen? Ja, dat zijn ook die vier uh, fragmenten uit de Torah. Dat ze mogen, ja of niet? Als men, als men ze leest, daarin staan, die mogen, die, dan, uh, dan, en die, en die zitten in die behuizingen. 24. Wij Abatim en daarom, let op, Heten de Batim, de, deze behuizingen van de twielen, in de naam Rahatim, in de naam van Waterbeken. Dat is wat hij de hey, zoger zegt. Kashir Ihu, hij verbond, verbindt zich, waaghit en verenigt zich, bij non in met in die. Behuizingen, leed achter de om te één te worden, ver, zich te verenigen, één tot als één zijn met de heilige naam Kedaka yahud naar behoren 26. En ver, vertelt dat hoe Kashur hij is gebonden en is aangehecht, de 27, Babatjimaelo in deze. Uh, behuizingen, dus aangehecht aan, zouden we zeggen, maar hier vertaal ik het met, de, met het Hebraïense voorzetsel in de deze behuizingen: om zich te, om tot eenheid te komen, zich te verenigen in de naam, in de Heilige Naam. Karoui Narbegoren 8.20. Ishoda Bati Mahem Bekinat Tanhi Tetvuna Zedneikhanen 20. Hanikra Dalet Gdola de Echad. Salehanemar watir a dertah aya En nu goed kijk wat je zegt. Erinner ik herinner me nog dat in de Shema Yisrael, de eerste regio, Shema Yisrael, Hashem Elokein, Hashem Echad, dan de laatste letter dalet is een grote letter. En kijk nou wat die zegt ons. Kisoda batim van de essentie van die batim, van de, die compartimenten, behuizingen van dit film, dat is het aspect van Tanhi, van dit Fona, we weten dat dat dit dan hier van dit Fona, het onderstel van dit Fona, die brengt met zich de mogen mee. In daarin zijn mogen voor de Seer en Pien, daar ingebed. Dus dan zegt hij ons, kijk nou wat die leren, wat leren we? Dus dan die behuizingen van dit Filien, dat zijn eigenlijk parallel, dat zijn die eigenlijk in het geestelijke. Hier is het een, gewoon een stukje, een stukje hout of met met, weet het, met de overtrokken door, um, door, door huid. Ja, maar niets eigenlijk. Iets wat uh, mensenhanden is. Maar in het geestelijke opzicht, wat is dat, die batim Dat is dit taneef van dit voena. En daar binnen zit in die mogelijkheid. Welke tangie van het Funa heet Dalit Gdola, de grote letter Dalit van het woord Echade? Het laatste woord van het, dat vers Shema uh, Yisrael Hashem elokino Hashem Echade. Als je ziet daar in de, in de Sedur, dan zie je de grote letter die Dalit, omdat dit dat is, dan doet het uh, hint op de, dat dit dan dat het tvvn is en we hebben dat geleerd dat grote letters in de Torah die zijn dan de, duiden op de bina en tvn is de bina kleinere letters kleinere letters dan normaal die duiden op de noekwaar. en de gewone letters die dat is zeer nuttig maar dat over die Waarover het dus gezegd is. Over die dalet. Wat je ra, a je basha. En, de Torah zegt. En de aard en de droogte. Nee, nee, nee, niet goed. En het droge is verschenen. Daar ben je in het. In de het. Schepingsdag. Derde, na de punt, na het, niet bij herstam. Eén en derde. Schalidei, ze niet gla basierend in ga je wasch. Hoe je hol, twee kalenukwa, basot ma dri en dertig de haved jabasha iter biedet arts lembabet de linker kolom die jesterich op ierin weeven olenata ilanin hoorij shiil malatvij habatim ei lusheam iefinat hajabasha hasu Lodri ga ja, Iran dat deze taal die die heeft, voeding aan de ziel. Wat geeft voeding van de ziel in deze wereld? Het gaat naar de kerk, het gaat naar de synagoge. Het bidden in de synagoge geeft voeding. Dat is alleen maar psychologisch. Ja, dat is alleen een klein beetje zo. En nog natuurlijk, geeft kijk aan de mensen die, die anderen, iedereen ziet. En een mens ook zelf, die, die voelt dat hij betrokken is met die, bij iets, dat hij een beetje hoger dan iemand anders, die, dan, die gaat al naar zijn zaken. En hij nou, naar, naar de synagoge, geestelijk iets, geestelijks. Wat doet hij? Het ja, enige beloning wat iemand doet die naar synagoge gaat is dat hij uh, inspanning levert om te lopen of met de trein te gaan of met de auto te gaan. Natuurlijk moet je daar uh, verduren, daar moet je dan voor een stoplicht staan of moet je dan in de winter lopen of met een fiets. Natuurlijk is het moeite die de mens doet, dat is het enige wat hij die, wat die dan eigenlijk verkrijgt. En ja, een beetje prettig gevoel daar. Wat weten ze, wat, wat, wat, ze, wat, wat krijgen ze daar? en ja, Een prettig gevoel natuurlijk. Ik heb mijn plicht gedaan. En misschien krijg ik daardoor nog iets. Ja, misschien mijn salaris groter, hoger. Misschien ga ik minder pijn hebben. Allerlei dingen die je een deal maakt. Zo ook in, in, in de kerk en overal. Krijg je daar een redding? Geen sprake van, hier krijg je reden. Hier, niemand ziet wat je doet. Alleen een sham. niemand ziet wat je doet. Niemand kan je dan eh, zeggen, oh, kijk okay, nou, Jan, uh, ja, ik ben een grote jongen, ja, um, kijk nou, hoe goed wat je bent. Kijk ja, nou, je bent oh, uh, meer dan uh, gewoon, uh, gewoon iemand. Nee, houdt je hou bezig met het geestelijk. nou, uh, poeh, dan, en niemand ziet dat. Dus, en jij leert dat, in, of je wat je begrijpt, wat je niet begrijpt, je blijft leren. Nou, dan ontvangen Hashem, die ziet wat in het verborgene is, zal jouw beloning geven. En deze beloning is de redding van de kliphoen. Dertig nachtpoen, na de en niet bij er en daar is het uitgelegd, daar waar hij dus in tussen hakjes een referentie geeft waar het te vinden is. Charidees en je glazen dat door het feit dat bij deze hier aan deze java deze droge, het droge, dat droge is on, uh, uh, uh, onthuld, verschijnt hoe je hoor, acharkach. Dan kan hij daarna, vervolgens, 3:32, leaspeer het aan mogen geven, die mogen aan de noekwa. In de essentie van, ma, zoals in de zorgers staat geschreven, ma 33 de Havaiat Yabasha, dat wat het droge was, itabidat aards is geworden tot de aarde. Le maabid we hebben dat al geleerd wel eens, ik ga niet het herhalen, om de vruchten te maken, olenata ilanin, en om de bomen te beplanten. Dus die mal goed, die dan die, die, die arme dalen die dus die verbonden wordt door de binadi, dan kan ook dan die wordt dan het land, dat uh, de, de grond wordt, dat uh, die vruchten uh, voortbrengt. De linker kolom de eerste echter... regel, Haré, om het zee ontvangt natuurlijk mogen van de zeeantil. Haree shiilmala habatima shelo. Dus uh, waren er die batim niet, waren er die Behuizingen van hem, van de Zieran Pin, niet. Zij welke behuizingen, goed kijken wat hij zegt regel twee. welke behuizingen zijn het aspect van dit, van dat droge. Dan zou de Zieran Pin niet in staat zou zijn uh, geweest om. Deze morgen aan zijn noekwa te geven. Ja, eerst geeft je aan zijn noek Reichel vier. schelmer. Kashir ihu wahidboinon batei shaziran pin. Fijf. Kashur wahuz babatim. Schel aparashiot. Habaot zesmichinata yabasha. Leit achda bahushmaka di shazay finkidaka yaud. Tidei. שיוכל להתייחד אחת ולהשפיע לשמה קדישה שהיא ענוכבה כדא כניכן יאות וסות הגלוי דמדה הבת יבשה כין התייבידת ארץ למעבד פירין וכו אין שם היתר Fier. We zijn Schouwmer, en dat is wat hij onze zoger zegt. Onze zoger bedoel ik met onze zoger, onze oot van de zoger. Karscher hij is, verbindt zich. We aanget bij non-bate en grijpt, oftewel aanhecht hecht zich aan in die bate, in die behuizingen van het vilum dat pin dat dezeiran pin, ter 5. Kashur Wahoos is gebonden en aangehecht babatim schelle parashiot in de behuizingen van de fragmenten uit de Torah. Abahod, die komen van het aspect hier je paar ja paar van het aspect van het droge leidt acht de behuisme om zich te verenigen in die heilige naam, terwijl we je goed zeggen naar behoren. Dat is je Galilea geert, op dat hij, hij vertaalt dit ons, op dat hij zo kunnen zich verenigen, als bij sma als smakadischer. En te geven aan de, de Heilige Naam, eh, uh, Shahi Anukwa, aan dat die de Nukwa is. Kedaka je naar behoren negen. maar zodat gelui in de essentie van de onthulling of ontbloten, uh, open gaan de ma de Havet Jabasha, oftewel tot om te, onthulling kan je zeggen beter de ma de hebben die dat datgene wat er wat, uh, het droge was it abit aret, is geworden tot Are tot het, uh, aarde de grond die om uh, vruchten te geven Enzovoort. Ayan Sham heet het. Lees daar goed. Elf. We zee zot Melagasur Barahatim. En dat is de essentie. Letterlijk het geheim van dat vers. Melagasur Barahatim. Koning die gebonden is in waterbeken. De regel twaalf. Ik zie dat wij nog een klein stukje hebben van dit, van deze oot dan zien we of we nog verder kunnen. We zeggen om er, weil daar maand die taken waarom dertien hebben we en dat is wat hij onze zogers zegt, weil daar en daarom, wie degene die mens, dus die, wie zich uh, in, inricht, daarmee daarin daarmee dus in die met dit feeling dit feeling aandoet ihu die, die, uh, die bevindt zich in, in het godsbeeld ja? in het zelend de zelend van elokim in de moorkin van elokim daar zien de dubbele punt welk ken niets en niet Badale het veertien apparatusje van Hallelujah. Yes, Je schlot, Selemelokim. Hij vertaalt dit gewoon. En daarom, wie is ingericht met deze vier uh, fragmenten uit het oraat, oftewel die twielen. Yes, Je schlot, Selemelokim, die heeft het te van de Lokim. Zie wat het is. Niet dat hij gewoon die. Doosjes op zijn hoofd doet. En boe boe boe boe boe boe boe boe. Zegt zo boe boe boe. Wat hij aangeleerd had als kind. En dan. Heeft hij dan een beeld van God. Een beeld van God. Is Elohim. Zelling Elohim. Dus. Dat is heel iets anders. Dat is innerlijke. Dat is mogen. Wat een mens ontvangt. Van binnen. Dat is niet. Die vinden doen zelf niets. De mens. Die weet wat hij doet, die dan kijkt naar al, elke ding, elke uh, aspect van wat hij doet. Ook, zelfs als hij dan, dan die tvielen aanlegt, dan weet hij wat hij dat doet. En andersom kan men ook dat, door andere dingen doen, door de Torah leren, door wat we nu zo doen, leggen we ook die tvielen. Duidelijk, het is, het is uh, wat we ontvangen, is die mogen. Alleen, alleen, het is wel een manier om zoals so het de Torah ons vertelt, zoals so die in de Sidur, zoals so het staat, dat op deze manier verloopt het ja, uh, yeah, in orde van Sidur, zoals so de Sidur ons vertelt, dat eerst, mensen doet dit en da, do dit en an, dat, dan doet hij dan die tweeling aan, en dan gaat je dan in het gebed, enzovoort. So dat is natuurlijk dan opgebouwd absoluut in de orde van de geestelijke groei, want de mens zelf kan dat niet zomaar, begrijp je, zonder de juiste volgorde, zonder de, hij kan wel spontaan in een gebed komen, uh, vader in de hemel, weet ik veel, maar uh, de sidur is opgebouwd naar de geestelijke traptreden. Hoe kan een mens dan uh, ongeletterd, ja, wat is ongeletterd bedoel ik, iedereen die dan niet, niet on, onbekend is met het. ...met het operationeel systeem... ...operationeel systeem van het genaal. ...hoe die, oh, de man omhoog te doen enzovoort... ...dan op deze manier... ...kan die niet dan... ...dan... dan uh, ...zijn gebed... Kan niet, op, ...kan niet dan gestructureerd... ...van een trap trap naar een andere... Um, geleidelijk uh, opgetrokken worden. En, en dat is de, wat we leren in de sidur, en dat is wat we leren dan in de pre-etschijn. De orde, de ja, Van de ene, kan men niet overspringen uh, van de ene traptreden naar, uh, naar boven, over twee traptreden overstappen. Over, over kan men dat niet doen, We moet... Van één trap treden naar de volgende, de eerstvolgende. En dan weer naar de eerstvolgende. Dat is wat de sidur ons doet. Dat is wat we ook leren in de pre et nu, De Aino, de mens die die, die twinning aandoet. Die, die, die krijgt daardoor de cel in Elokeen, de mogen van Helokine, het beeld van God. Het beeld van Helokine, vijftien Adam. 16. 16. 16. maniach 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Kijk 16. Geweldig. de 16. dat wil zeggen. 15. 16. de 16. 16. 17. 16. 17. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. die trekt demochin pan demochin khokhma ubina khokhma en bina khasadim en gurot, van de ziran van de zon let op van de zon welke mochin van de zon heeten celen het beeld het godsbeeld Zie je dat? zeventje ki khokhma ubina Nikraim. mem en lamet Want. Kochma in de bina. Waarom is het zo? Kochma in de bina die heeten overeenkomstig respectievelijk mem en olamet van, van het woord Celen. Punt ja, 17, tien nadepunt. We gaan zaden in een grot. We gaan zaden in terwijl de zaden in een grot de zaden die mochten daar heet zaden. De heeten zaden. De zaden. Dat is dan die drie. Letters van het woord cellen. 18. cellen Dat is de essentie van cellen Dat is het Godsbeeld. Nou, ik nou wat het allemaal in andere talen. Hoe kan je dat weten? Godsbeeld. Wat is dat? En Godsbeeld heeft Hashem een mens gemaakt. Wat is dat? Zo so ziet dat vertalen. Natuurlijk is het ook. Goed op hun niveau is het goed natuurlijk, zijn de lavouche of lavouche, of bekledingen van bekledingen, maar het is niet de hele getal. Dat is het zelen van de dat weten we, dat zelen dat zijn de van de Lokim. naar de punt. Maar het 19 schma Kadisha, af en toe is het jacht, bij Kadisha, Kadaka Ma elokim, ze bina. Eénentwintig niet jahed, baas, ma kadoos, ze huanukwa. Kentwe niet jahed, boba, dama, sema kadoos, karuid, dainu, kmoser, dat u weet. En nu je Ma elokim, di necou els elokim. Verenigt zich, in hem is verenigd de Heilige Naam. Het Heilige Naam is in hem verenigd. Zo ook uh, wordt de Heilige Naam verenigd naar behoren. Zo ook bij de mens, dus die het tweede uh, heeft, bij hem, het aan heeft, die, bij hem wordt de Heilige Naam verenigd naar behoren in het midden maar Elohim vertaalt het wel net zoals Elohim die Bina is niet verenigt zich in hem is verenigd in haar is het verenigd de hele naam die Nukwa is zie? die de Nukwa is ken niet-jaget boos zo wordt in hem verenigd in de mens dus de heilige naam naar behoren. Dat wil zeggen, zoals boven gezegd werd. 24. We zijn schon meer. Zacharun in kee de resha utvila shen yad de En dat is wat hij zo zegt aan het einde van onze oot. Zacharun e Manlijk en het vrouwelijk, spies, uh, schiep, hij hen. En dan is Oger verklaard dat het en Het van het hoofd, 25. Hoe het villa en het villa van de hand. En uh, Kula gaat, en alles is één. Alles is een eenheid. Zie je dat? Manlijk en vrouwelijk in eenheid zijn. In één. Hakatuwe. Dat is dan manlijk en vrouwelijk van de zier en pijn, Duidelijk. Hakatufa 26, Zacharuniki wabarauta barautam, kai, en tvilin schel 27 roos, wail twilin schel ijadwaakolachat, en hij ver vertelt het ons. Uh, Hakatuf, uh, het vers zegt, Zacharuniki wabarauta barautam, het manlijke en vrouwelijke schip hij hen, Kai, dat slaat op, letterlijk kai, Aramees voor, staat, het staat voor, het slaat op, zeg we, tvieren roos, tvieren van het hoofd, 27, weil tvieren schel jaten, tvieren van de hand, waar kolle hadden alles is zijn, dus, virus, 28. Ki wa i adam bets en mo, Acht, negenentwintig. Amogin, chokma, ubina, hier zie ik dat het, eh, het tweede woord staat het he, chokma in de bina, afkorting he, wav, bet, maar moet het Get, wav, bed, chokma, ubina. We, ook verrode, ook hier dezelfde, in het de derde woord heb je ook he, de eerste he. Moet in plaats van linker linkerpoot doortrekken, wordt het het. gesadim u gorot. Hanikra kanal. Hanikra elokim kanal. kra, elokim kanal. Peruch, de toelichting. 28. Die Weivra elokim, van de ver, de ver, zei de Torah. Het Van vaivra elokim et Adam et Salmo, en elokim schiep de mens naar zijn beeld in met de celen. Dus met de hij Eino dat wil zeggen. Ha morgen, dat wil zeggen 29. De mogen van gochma. Nou mochen gochma en bina. Chassadim en gorod Die celen heten. Helder ja. Kijk nou hoe helder het is. Kijk nou hoe helder het is. Ik had. had. Zoveel jaren geleerd. traditioneel, Het was. blijf dom. Net zo so dom. Als. Al zei allemaal dat met al die baarden, maar dom en uh, tot uh, de uiterste toe. Ja, want dom betekent zeggen, die doen dingen die, die je niet weet wat je doet. Ja, uh, dingen doen net zoals dom, net zoals naapen, zoals in het aard is. 29 na de punt. We juist bij hem ze gaan we waar. 30 zij hem de zierenpijn, weten zelden de de eenen derden gaan niet raamt, twillingen zijn roos, ja. En er zijn in hen let op, er zijn in hen manlik en vrouwlik. Welke manlik-vrouwlik zijn zelden de zierenpijn, zelden van de zierenpijn en zelden van de nukwa. Die mochten van de zierenpijn, die mochten van de nukwa. Die twillingen, die heeten overeen, die respectievelijk heetten twillingen zijn roos. Dit vielen van het hoofd en het vielen van de hand. Nou, dat is uh, heel ophelderend voor wat betekent wat dit vielen wat zijn. Eigenlijk altijd kijken naar, naar het eeuwige aspect wat, er in, wat wij leren En niet, niet denken dat er iets kan je halen. ...van een gebouwtje enzovoort. Ik kan je even, even vertellen. Uh, vandaag heb ik dus... Uh, ...we hebben Miriam heeft gevonden... ...dat artikeltje van... ...negen jaar geleden... ...van Toe van 2002. We hebben nu dat uh, dus... Uh, op, uh, op, de, ...op het forum heb ik het gezet. Ja, het was, uh, en, uh, het was, uh, ik, dat was... ...en... ...zij had die nog bewaard... ...dat artikeltje bewaard... ...maar... Ik herinner me dan, ik herinner me dat direct, dat, dat ik heb dat gedaan, negen jaar, negen, sorry, negen jaar geleden. Ik ging naar de synagoge, naar de Portugese synagoge in Amsterdam. En daar stond ik, daar, en bij alleen alleen aan het einde van het gebed, opeens, als in één flits kwam het bij mij, in mij, dat artikel, en dat moest ik alleen op, thuis komen, snel, en niet praten, dan heb ik met niemand gepraat, gewoon... Weggelopen en thuis kwam ik, kwam ik, heb ik dan al die zes pagina's op, opgeschreven. In één in in adem heb ik het allemaal op, op, op, op, op, geschreven. Nee, maar komt het door de synagoge? Komt het door die, door, die, door, die, door die Portugese synagoge? Komt het door het feit dat ik in de synagoge was? Absoluut niet. Ik kon het ook in de toilet. In de toilet kon ik het precies hetzelfde. Uh, onthullingen hebben, het heeft niets met de plaats, niets met, mijn, met, met fysieke dingen te maken. Uh, kan een synagoge een plaats zijn dat die, die zoiets uh, bij jou oproept? Absoluut niet. Het was toevallig daar. Niet toevallig, dat was, uh, was in de dag van, uh, van die van die uh, to beschwaad. Hij was ermee bezig. En ik had een man gedaan en dan kon ik het thuis ook doen, de meeste dingen dus thuis doen, maar toen liep ik nog, toen liep, was ik nog synagoge ganger. Nee. Maar het heeft absoluut niets te maken. Ik heb, als ik naar de synagoge gegaan, dan weet ik alles behalve, kan ik alles behalve het geestelijke zien. Ik zie alleen maar die rondom mij, die, die, die mensen lopen dan zo, lopen zo, zo weet ik veel. Net zoals je ziet daar, dat tafereel van dat katholieke, dat allemaal zich omkleedt en weet ik veel. Uh, uh, allemaal show, wat, wat betekent dat? 0,0 met al die ook prachtige gebouwen. Dat is mooi architectonisch. Maar wat, wat heeft dat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, welke inspiratie kan je daar in die school, welke school dan ook, krijgen? Absoluut niets. Thuis kan je het beter, veel beter concentreren. Kan je veel beter, veel eerder contact met Hashem hebben dan in welke synagoge dan ook. In welke kerk dan ook. Erg goed opletten dat je geen fouten maakt, dat je geen comedie blijft spelen. Duidelijk. Geen plaats heiligt, maar een mens heiligt de plaats. De tempelplaats zonder mens is nul. Duidelijk, niets. En als er een muisje, goed opletten wat ik zeg, als er een muisje loopt, als je bijvoorbeeld komt bij een plaats van de, van de goed opletten wat ik zeg, en aanvaard on, dat wat dan, want dan is het, dan kan je groeien, geestelijk groeien, wat ik zeg. Als iemand komt bijvoorbeeld bij een de westerse muur van de, van de tempel, ja of de hele tempelcomplex wat er nog overgebleven was en hij ziet bijvoorbeeld daar een maïsje lopen, idee bijvoorbeeld een, een, een, daar een klein maïsje lopen, maar levend. Wie is belangrijker? Wie heeft meer leven? Dat overbleef zo van de tempel dat dood is, oftewel de, waarvan de um, aard is. Uh, levenloos, van de stenen, zijn levenloos. Hij kan stijlst zeggen dat, zeggen dat ze ook zitten, een zeker, zekere beweging, maar of een diertje. Natuurlijk is het diertje, en zelfs een ratje dat daar loopt, is veel hoger. Goed opletten wat ik zeg, aanvaard dat als je wil in het geestelijke leven, het eeuwige leven, Binnenkomen en dieper gaan. Als je dat wil. Dan is dat ratje, of een mug, of wat dan ook, levend. Wat levend wezen is. Is hoger dan die steen. Dat is iets erg moeilijk, dat doordringbaar. Als je dat zoiets zou zeggen aan die, aan die uh, mijn aan die die heren die met baarden lopen, welke dan ook, als je dan met baarden lopen, dan of die moslim zijn, of die andere zijn, of joden zijn, Probeer ze nou hem zo so iets vertellen. Hij is bereid om jou te vermoorden, als doet dat niet, maar hij doet niet om dat, maar hij is zo van binnen, is hij helemaal helemaal woedend op jou, omdat voor hem omdat zij verstoten zijn. Van de Schepper. En uh, wat ik wilde vertellen, iets anders, dan zal ik het, wat bij mij ook uh, gebracht werd door dat vers van uh, mannelijk en vrouwelijk, heeft Hashem, uh, heeft hen, has hen, hen geschapen. Dat, dat zal ik met dat Hashem doen. Open under it. They slip In In